Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een groei op Britten heeft sinds het brexit-referendum in 2016... een tweede Europese nationaliteit genomen. Dat schrijft de BBC. Vorig jaar kregen bijna 13.000 Britten een paspoort van een ander EU-land. In 2015 waren dat er nog 2.000. Vooral Duitsland, België en Frankrijk zijn in trek. Met een tweede paspoort van een EU-land... kunnen Britten na de brexit vrij blijven wonen, werken en reizen... binnen de Europese Unie. De Duitse pers meldt dat 14 EU-landen aan Bondskanselier Merkel hebben beloofd dat ze snel migranten zullen terugnemen. Het gaat om asielzoekers die in andere landen zijn aangekomen voor ze naar Duitsland gingen. De Duitse media baseren zich op een brief van Merkel aan de fractieleiders van de regeringspartijen, CDU en CSU. Overigens hebben Tsjechië en Hongarije meteen ontkend dat ze mensen willen terugnemen. De Duitse publieke omroep ZDF doet aangifte tegen twee mensen... die zich op sociale media, volgens de omroep buitengewoon denigerend hebben uitgedrukt over voetbalcommentator Claudia Neumann. Zij is de eerste vrouw die voor de zender commentaar geeft... op wedstrijden op een week aan voetbal. Eerder deed ze ook al het EK in Frankrijk. Wat de beledigende reacties precies inhielden, zegt de ZDF niet. De politie heeft in het dorp Haarzuilens in Utrecht drie kleine kinderen uit een afgesloten auto gehaald die in de zon stond. De kinderen van 1, 3 en 5 jaar waren in de hitte achtergelaten door hun ouders die over een rommelmarkt liepen. Omstanders belden de politie die naar eigen zeggen een stevig gesprek heeft gevoerd met de ouders. En op het WK voetbal heeft Frankrijk de kwartfinale gehaald. Het was met 4-3 te sterk voor Argentinië dat nu met sterspeler Messi naar huis kan. De Fransen moeten in de kwartfinale tegen Portugal of Uruguay. Die wedstrijd is vanavond om 8 uur. Het weer, zomers, vanavond land inwaarts nog lang warm, Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig, droog en warm zomerweer. Het wordt gemiddeld 26 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu entertainment for you Ik ben hier was een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 Ja, dat is dan de Clean Bandit en uh, Symphony en ik ga het, uh, iemand in de, in de uitzending halen en dat uh, was zoals beloofd. Erik Gehle. Erik, een hele goede avond. Goede avond. Ja, goede avond. Iets later als, we, als dat hadden we wacht. Ja, maar <laughs> Maar we zijn er. Hey. Nee, een Limburg schotteerd, noemen ze dat. Ja, <laughs> hey, uh, ja. Uh, kom natuurlijk uh, bij jou terecht uh, vanwege jou een nieuwe nummer. Uh, kom bij mij. En uh, wanneer is die uitgekomen? Ja. Die is 27 mei, nee, is die uh, gereduceerd geworden. Ja. Oké. Okay. En hij uh, ja, gaat goed, neem ik aan? Ja, ik ben super tevreden. Ondanks, uh, ondanks alle drukte wat op het moment is, want er komt ontzettend veel uit. Ja. Mag ik uh, absoluut niet klagen? Nee, absoluut niet. Nee. Oké. Okay. Uh, Zeer tevreden. Ja. Hoe lang zit je eigenlijk al in het vak? Uh, ik moet uh, zingen doen nu al een is uh, en uh, ik heb eigenlijk voornamelijk alleen maar Engels en Limburgstalig gezongen. Ja. En ik ben, uh, ik ben uh, nu eigenlijk uh, een andere weg ingeslagen, dus uh, alleen maar Nederlandstalig. Dus, ja, en dan, dan ja. Rest, mij de vraag, rest mij de vraag, waarom die omzwaai? Nou, uh, ik uh, ga geregeld met artiesten uh, van uh, bijvoorbeeld Hart uh, voor Muziek of de uh, Berk Music Tours, uh, noem maar op. Ja. En uh, dan, dan nemen ze me mee als Engelstalige zanger en dan ben ik daar een beetje in contact gekomen met, met de collega's, zoals Django, Jamman, uh, noem maar op allemaal. Ja. En uh, nou, dan zijn we een beetje op tellen gekomen en dan liep ook uh, Manfred jonge bij. En uh, die zei van uh, joh, kom eens een keer naar het atelier en dan gaan we daar wat momentjes opnemen nemen. Ja. Hebben we hebben een studio en toen is er een beetje een rol gekomen dus, uh, en ik had daar geen niets van moeten zeggen, dus dat bevat me super. Nou ja, ik bedoel, je ja, al doende leert men toch? Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, heel goed. Uh, ja. Uh, eigenlijk uh, ben je dan inderdaad een, een allround zanger. Om maar zo te zeggen. Ja. ja. ja, ja, ja het even. is limburgs engels uh, ja, gewoon normaal. Uh, dat is wat. Ja. engels uh, doe me op, ik kan jou aan je wilt. Ja. Nee, nee, niks ik doe het allemaal. Ja. Nee, alles, uh, alles kan bij jou. Ja, ik heb, uh, be ja, ik heb me bewust gekozen voor de Nederlandse toe, Omdat ik met alle respect het uh, rondje kon rond de kerren een beetje muur was. Ik ook komen als uh, Limburg alleen en, daar, en vandaar eigenlijk. En het, ja, nogmaals. Het is, uh, gewoon geweldig. Je moet ja. goed ontvangen, collega's die super goed meewerken. ik uh, ja, Gewoon een goed team om je heen, want zonder dat gaat, uh, het, gaat het absoluut niet lukken. Vooral in deze drukte niet. Nee. Ja. Nee, want, uh, de, de, de, blijf je dit doen? Blijf je zien? Of, of ga je ook uh, gewoon door met het Engels en, en, en het Limburgs? Ja, absoluut. Nee, dat blijf ik gewoon doen. Want het is niet dat ik uh, niks te doen heb in het Limburgs je wordt eigenlijk uh, werkelijk voor iedere student hier een school bij wijze van spreken. En uh, ik heb ik, het zo druk genoeg. Alleen nogmaals, ik wil ook eens verder kijken als Limburg. het uh, ja. gewoon eens ander gezicht te zien uh, na 17 jaar. En het, ja, het vind het gewoon leuk. Ja, ja, inderdaad. Dat is waar. Ja, ja. ja wat, wat legt, uh, legt er nog eens nieuws op de plank? Uh, ja, we zijn, uh, ja, we zijn bezig met een uh, heel album. Dat wordt 29 september de, ja, wordt gereleased. Oké. Okay. We hebben nu al een uh, zestal nummers opgenomen. Bij van uh, Jong Nieuwenstam, een leer. En dat is neem ik aan een uh, mengeling van, al, uh, van alles? Nee, alleen maar van Nederlandstalige ja, maar ja, ja. wel van ballet, tot feestnummer, tot dansnummer, noem maar op. In ieder geval uh, een beetje van alles wat. Maar ja. wel puur en alleen En zoveel mogelijk eigen dommers natuurlijk, geschreven ook door Manfajon. Oftewel een cd voor uh, van huilen tot het lachen. Juist, juist ja. Voor ieder wat. Ja. Nee, prima. Hey, uh, Erik, heb jij ook een, een, een site, een website waar, waar mensen jouw uh, ja, uh, ja, absoluut. Nummers kunnen bewonderen, ja, eigenlijk. Dat, uh, ja. Ik uh, ben eigenlijk te vinden op alle social media die je uh, met te bedenken: uh, Facebook, uh, Twitter, uh, Instagram, noem maar op, allemaal. Ja. En uh, op de site kun je me ook vinden: ik heb een eigen website. Uh, ErikGelen.nl, heel simpel. Uh, Erik met een C en Gelen met GH, Jan. Ja. En mochten ze nog meer willen, dan Google ze gewoon en dan komt er een met uh, alle informatie. Ja, dan, dan komt even zelf de, de, de clips, oh. en de muziek en alles tevoorschijn. Ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Hey, ja, er natuurlijk leuke clips ervan gemaakt en alles. Ja. Dus, uh, mensen kunnen er ook bekijken op YouTube. En, uh, ja, nogmaals, dat is me super bevallen. Ja, en, en, en, en, en, en natuurlijk even een like geven, natuurlijk. He? Ja, absoluut, absoluut. Dat we weten wat. Uh, mag ook wel een kritische noot bijzetten, want van kritiek uh, kan je leren, zeggen ze. Ja. Dus... Uh, het hoeft niet allemaal, uh, laten we het uh, gros noemen, komt de couperé te zijn. En het moet ook gewoon eerlijk zijn. Als het niet goed is, wil ik het ook graag horen. Maar ik moet zeggen, tot nu toe. Ja, nou ja, ik bedoel, ja. Dan ben ik er super tevreden mee. Nee, ja. wel, wel op een nette manier, natuurlijk. Ja, op Ik bedoel, uh, ja, maar... soms zie ik dingen voorbij komen dat ik denk van, nou, dat uh, gaat net iets uh, over de grens. Maar... Ja, het gaat een beetje te, inderdaad. Ja. Soms zie je dat alles voorbij komen bij sommigen, maar. Oké, okay, dat zegt meer over die mensen als van uh, ja. anders, ja, ja, toch? Ja, ik bedoel, uh, het lagere IQ, laten we zo zeggen. Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad met alle respect. Wel. Ja, uh, inderdaad. Helaas. Nee, met alle respect. Maar ja, uh, soms uh, ja, staan er gewoon dingen bij dat je denkt van nou, uh, ja, waar slaat het op? Ja, mensen moeten eens leren tot 10 te tellen voordat ze eigenlijk beginnen te schrijven. En, joh, het, uh, je ziet, wat het, ik ben nou heel eerlijk, in dat social media is prachtig. En geweldig, vooral voor onze artiesten is dat om ja. geweldig om je, om je te... Te laten zien en te laten horen. Alleen, soms heb ik wel eens zoiets van: poly, dat doe ik hier eigenlijk ook al. En allemaal die negativiteit allemaal, heel positief te zijn in het leven, Want dan, dan, dan vind je ook de vreugde ervan. Ja. En dat, dat mis ik af en toe wel eens. Onder andere bij Facebook en alles. Maar, ja, ja, ja, ja, het, is, het is een keerzijde, laat ik het zo zeggen. Ja, juist. Een keerzijde ja. van de medaille. Ja, inderdaad. inderdaad. Nou, oké. Okay. Hey, um, ja. Sta jij nog op grote podia's deze zomer? Ja, dus ik ga deze zomer, ik ga over twee weken eerst even uh, vakantie doen, dat doe ik ieder jaar. Ik heb uh, naast het zingenboek uh, ook een groot partycentrum. Ja. En ik ben echt sindsdagen geweest, ben ik gewoon uh, volop bezig. En uh, ik heb altijd drie kruisjes in de agenda staan, drie weken, en dat, uh, dat is volgende week. Dus, uh, drie weken gewoon helemaal niks, dan met mijn vrouw en mijn kamer uh, Daarna gaan we podia's uh, betreden, wat, waar ik normaal niet sta. Dus uh, dat zijn okay. de grotere podia's in, in, in, in Nederland, zullen zeggen. Ja. En ik moet zeggen, mijn plugger is nog volop en niet bezig, dus uh, ik laat me verrassen door, uh, door Dennis. Ja, ja dat, uh, dat komt zeker goed. Ja, daar, absoluut. absoluut. Ja. Hé, hey, Erik, ik ga aan draaien. Ja. ja, leuk. leuk. En uh, ja, dan uh, wensen wij nog uh, jou te bedanken voor je tijd. Ja, nou, en, uh, bedankt. ik bedank het ook tot even gedaan. Ja, nee, graag gedaan. En ja wie weet, uh, met een radio hier in de studio eventjes uh, aanwezig voor de koffie gaan ja, we er zeker doen. Ah, Oké. Okay. Ja, we... Hey Erik, dan wens ik jou een heel goed weekend. Goed. Zeer. En geniet van het zonnetje. Gaan we doen. Gaan we doen. Absoluut. Ah, Oké. Okay. Jullie ook. Hey, da hoi. Dankjewel. Hoetjes. Hoi hoi. Doei, doei. Erik Geelen en kom bij mij. Jij bent zo speciaal, zo bijzonder. Je bent voor mij een wereldwonder. Denk alleen maar aan jou. Oh nee, het is niet normaal. Ik kan jou niet meer ontwijken. Ja, ik moet aan jou bezwijken. Alleen al aan jou denken, is het mooiste verhaal. Jij hebt dat wat ik me kon wensen, dus niet... Normaal, het verlegt al mijn grenzen Als een prooi ben ik nu gevangen door jou Je wil zeggen Ja één blik kan alles weer leggen Waarom kwam het niet eerder Zo op mijn weg Alles kleurt nu mooi in mijn leven krijg nu liefde en kan liefde geven Ik zie de zon elke dag Zolang je maar bij. Wat ik me kon wensen Het is niet normaal Het verlegt al mijn grenzen Als een prooi Ben ik nu gevangen Door jou Jij Alleen jij hoopt in mijn leven De rest is mijn God. Ik doe kom. Deze laatste dag in juni. En dat allemaal met Erik Geelen. En kom bij mij. En ja, wat, uh, wat, wat, wat, wat wilde ik je vertellen? Ja, ik wilde je eigenlijk vertellen van heb je dat ook wel eens? Vroeger, vroeger had je films van, van, van, hoe heet die ook alweer? Die, die, die man die geweldig kon vechten. Ja, Bruce Lee heette die. En uh, ja, ik, ik, ik droomde er altijd van om net zo goed te worden als hij. En uh, ja... Op dat moment kwam dit nummer uit. En toen dacht ik van ja, dat is hem. Everybody was... But they fought with expert timing There were funky Chinamen men From funky Chinatown They were chopping them up They were chopping them down It's an ancient Chinese art And everybody knew their part From a fainting to a slip And a kick in front ...verder met uh, ja, de gebroeders komen, <laughs> Yummy, yummy. Blijf lekker luisteren. Het is even uur een entertainment voor jou. Mijn naam is Frit Heijn. Goedenavond. Yep, yep. Eet smakelijk. En als je hebt gegeten... ...dat het u wel mogen bekomen. Yummy, yep, yummy. Yep, yep. Op het strand ik je tegen... Jammy, jammy, zo lekker, jammy, jammy, zo lekker om te zien Ik vind je yummy yummy, jij bent zo jammy, jammy, zo heerlijk, yummy laat je heuvel zien Ik vind je yummy yummy, jij bent zo jammy, yummy, zo lekker, jammy, yummy. Je krijgt van mij een dikke Ik vind je jammy, yummy, jij bent zo jammy, yummy, zo heerlijk, yummy laat je heuvel zien ik vind je yummy yummy? jij bent zo yummy yummy, zo lekker, yummy yummy. Jij bent, zo lekker, om te zo Ik vind je zo lekker, Jij bent zo yummy zo zo lekker, yummy. Laat je lekker, zo lekker, yummy zo zo zo zo Als mijn gebroeders komen En yummy jammy Dit is Jeff van Vliet En ja, een laatste kans Spijt Dat ik oneerlijk ben geweest Vertrouwen niet geneest Ooit oh, spijt me Dat ik je verdrietig heb gemaakt Nog het allermeest O, oh, vergeef me Voor wat ik jou heb aangedaan Vergeef me Ik kon de verleiding niet weerstaan Vergeef me Weet dat ik snel nog voor mijn kop zou willen staan. Maar geef me nog een laatste kans om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks je liefde terug verdien. Dat het niet meer gaat. Verlaat me. Als het je onverspillig laat, of verlaat me. Als er voor jou gevoel een vijand voor je staat, maar omhelz me. Als je nog steeds bent wie je bent, omhels me.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 Een hele leuke Jeff van Vliet, ooit nog eens uitgebracht, en na door Breedje Hazes Junior Een laatste kans. En we gaan lekker terug naar Spanje. Ja, het Pardo en Nomiables. Entertainment voor you tot de box is van 7 uur. Mijn naam is Svit Heij. Ik zou zeggen, goedenavond. Así No me mientas que me duele que me traten así Ya no sé si dejar Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me No me duele Pardo en Nomi Amles hier vanaf de Tolweg 10A En CWM Entertainment voor you. En we gaan lekker verder met uh, Jolanda Zomer. En uh, zij hebben het over Weer in de Wolken Nou, geen wolkje aan de lucht nu vandaag Dus uh, ja, dat wordt toch wel lastig Zomer en helemaal weer in de wolken. Dit is June Lodge and someone loves you, honey. Let's say hey, now. Johanny en Jonach hier bij CM Entertainer View 1069, 104,5 op Kabel. DHB plus 52. En ja, gaat zomaar door. En uh, ja, we gaan lekker verder met Mike Danen en hebben het over ja, de zomerzon.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 de zomer pijn. Laat de zomer komen En nachten uit mijn dromen Gooi alles van je af Zonder een pardon Al die warme dagen Ons vesten gaan verjagen Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerzoom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 Tot, uren, tot in de late uren, gooi alles vanaf, zonder een pardom. Al die smoelen nachten, en was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomersloot. Ja, wat was er vast dan? Inderdaad, van de zon voorste bodem. Mike dames en de ja, zomerzon, hoe kennen het ook anders. We gaan lekker verder met de. Uh, ja, Julio Iglesias. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kom. Me olvide de vivier. Of zoiets. Maak er maar wat van. Geniet ervan. De correr por la vida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 ja, no sé lo que siento, me olvide de me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé de vivir. Ja, ik, ik, ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik, ik ken er maar eentje, ja. En dat is uh, Porumbesso, naar de Mars, ja. En oftewel, voor een kusje ga ik uh, naar Mars. Nou, zover wil ik ook weer niet gaan. Kenny B wel, en als je gaat. Zij kwam uit het noorden, en ik uit het Zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer.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 Als je gaat. Het is Maro Janky. So Maro, Maro, Maro Janky natuurlijk. Ja, Mango Jerry. <laughs> In de summertime. Blijf lekker bij de zeven uur. Entertainment for you. En daarna is Mike natuurlijk weer met de euro breakdown. Dus blijf zeker lekker bij. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Doe as we please, the We go in the Mango Jerry! En helaas gaan we alweer naar het 7 uur. In the summertime was dit: we gaan naar Sonny en Cher. En uh, ja, Little Man. is dat toch? Sonny en Little Man Ja, we gaan langs dan naar uh, Deelstel 7 uur toe daarna komt Mike met zijn Euro Breakdown en uh, ja ik uh, neem je nog een keer mee naar Kroatië en in dit geval uh, ja, is het van de album Moja Bogdasna, uh, Dino Merlin en ik heb genomen Projubi, Destinoj en dat is allemaal, ja, voor mijn vrouwtje, en dat allemaal voor Selka dus Ti si noć, puta, prosu se ljuba iz kaputa i bi svjetla, i zlatna zora i bi, het mora, kao dobra stara ramena lipa nam napravi hlap. Je ze stidna, zaljubljena žena, ja bij ah i mlach. Šta bi pa suza, iz kanu, sledi se ljeto, u istome danu ti dože i ode, na spavu meduze, i ovo sna uze. Od bola do bola. Mariko, Lao, daar, Dalchui, Kathgniezlo, Swift, Lao, Swift, Ja, bij deze wil ik alvast de afscheid van u nemen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, ik hoop u graag volgende week weer te horen. Tot dan, groetjes en een goed weekend. En vergeet niet, blijf goed drinken.